Ik zou inshallah proberen een korte samenvatting te geven van de preek in het Nederlands. We zijn begonnen door te zeggen dat het geloof zoals de profeet Vrede Zij met hem te kennen heeft gegeven in een overlevering. Is elkaar advies geven. Dus een ieder van ons dient ook dit advies aan te nemen. Wij kunnen enkel en alleen het geloof aan anderen onderwijzen. Wij kunnen enkel en alleen een betere band met elkaar creëren door elkaar te adviseren en aan te spreken op ons gedrag. Daarom is het van belang dat wij allemaal onszelf zodanig opstellen dat wanneer een advies op ons afkomt, dat wij het dan accepteren. En het doet er niet toe dat het advies van iemand afkomstig is die jonger is dan jij of ouder is. Dan jij. Je kunt niet als eis stellen als het gaat om het ontvangen. Van een advies. Dat degene die jouw advies geeft. Ouder dient te zijn. Nee. Een advies dient ten alle tijden aangenomen te worden. En het kan afkomstig zijn van iemand die ouder is dan jij. Maar het kan ook afkomstig zijn van iemand die jonger is dan jij. En wat ons natuurlijk. Toch wel enigszins teleurstelt. Is dat wij horen. Van een aantal broeders en zusters. Dat wanneer zij hun ouders. Op hun gedrag aanspreken. Natuurlijk geldt er als voorwaarde dat het op een goede wijze wordt gedaan. Op een goede manier wordt gedaan. Maar tot onze grote spijt reageren de ouders vaak overdreven. En zij denken dat het kind eigenlijk in dit geval zich heeft misdragen tegen zijn ouders. Dat het kind eigenlijk zeg maar de regels heeft overtreden. Dat het kind eigenlijk zeg maar de grens van respect die zich tussen de ouder en het kind... ...bevindt dat hij die heeft overschreden. En dat is niet waar, beste mensen. En ieder van ons dient het advies aan te nemen van een ander. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jullie, dat geldt voor iedereen. Als iemand op me afstapt en zegt tegen mij... ...je hebt het volgende fout gedaan... ...dan dien ik dat aan te nemen. Zolang hij dat natuurlijk met bewijzen kan onderleggen. Dan dien ik dat aan te nemen. Dus hetzelfde geldt voor de ouders. Als jouw kind naar je toe komt en hij spreekt je aan op iets... ...dan dien je dat aan te nemen. En alleen om een voorbeeld te geven. Ibrahim is salam. Die zei tegen zijn vader. En Ibrahim was natuurlijk qua leeftijd jonger dan zijn eigen vader. Hij zei tegen hem, mijn vader. Tot mij is kennis gekomen die jou niet is gegeven. Dat kan. Want kennis heeft niks te maken met leeftijd. Hij zei, tot mij is kennis gekomen die jou niet is gegeven. En daarom zeg ik tegen jou. Dus hij zegt tegen zijn vader. En daarom zeg ik tegen jou. Volg mij dan zal ik jou leiden. Volg mij, dan zal ik jou leiden. Dat is wat Ibrahim tegen zijn eigen vader zegt. En om van de gelegenheid gebruik te maken, aangezien nu Ibrahim ter sprake is gekomen, Ibrahim alayhisselam, er heeft zich een mooi verhaal, een prachtig verhaal, voorgedaan tussen hem en zijn vader, op het gebied van nasiha, op het gebied van elkaar advies geven. Hij heeft namelijk tegen zijn vader gezegd zoals in de Koran staat. En zijn naam is ook genoemd in de Koran. Zijn vader heet Azar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn naam genoemd in de Koran. Hij sprak zijn vader aan op zijn gedrag. Dus moet je voorstellen. Dit is de vader der profeten. Een man die als voorbeeld dient voor iedereen. Maar toch zijn vader was geen gelovige. Zijn vader was iemand die afgedwaald is. Zijn vader was iemand die stenen aanbad. Zijn vader was iemand... Die deelgenoten toekende aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Ibrahim salam, zorgzaam als hij is, en liefdevol als hij is, hij kwam op zijn vader af. En hij zei tegen hem: Inni, in mubim. Ik zie dat jij en je volk in duidelijke dwaling verkeren. En deze woorden van Ibrahim alayhi salam hebben ertoe geleid dat er een discussie is gaan ontstaan tussen hem en zijn vader en zijn volk. En zijn volk, naast het aanbidden van stenen, maakte zij zich ook schuldig aan het aanbidden van sterren. Aan het aanbidden van planeten. En Ibrahim a.s. aangezien zij dat deden, dus zij kenden de sterren en de planeten als deelgenoten toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. wilde hun aan het denken zetten. Dus wat heeft hij gedaan? Op een avond, toen de nacht eigenlijk viel, keek hij naar de hemel. En hij zag een ster. En hij zei tegen zijn volk. Mensen dat is mijn heer. Dat betekent niet dat Ibrahim dat daadwerkelijk geloofde. Maar het was bedoeld om die mensen aan het denken te zetten. Hij zei dat is mijn heer. Zei Ibrahim a.s. Met andere woorden. Laten wij nu eens even kijken. Of die ster daadwerkelijk het verdient. Om aanbeden te worden. Toen die ster eigenlijk verdween. Toen zei Ibrahim wijs als hij is. Hij zei ik hou niet van degene die verdwijnen. Dat kan niet. Want een weldenkend mens. Als hij bij zichzelf te raden gaat. Dan kan hij het nooit accepteren. Dat de Heer die hij aanbidt. Van tijd tot tijd verdwijnt. Even weg is. Even een pauze inlast. Dat kan niet. De Heer van de hemelen en de aarde is altijd aanwezig. En je kunt hem altijd aanroepen. En je kunt altijd een beroep op hem doen. Dus hij zei ik hou niet van degene die verdwijnt. Met andere woorden. Ik accepteer ook diegene niet als God. Kan niet. Vervolgens. Verscheen de maan. Hij zei. Dat is mijn heer. De maan. Die een stuk groter is. Dat is mijn heer. zei Wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen. Dat is jullie heer. Want jullie menen. Dat de maan. Een god is. Dat is jullie heer. Laten wij weer kijken. Of hij in staat is. Dus die maan. In staat is. Om. De gehele tijd. Daar in de hemel. Te blijven hangen. Op een bepaald moment. Natuurlijk verdwijnt. De maan. Dus hij zei. Op zijn beurt. O Allah. Doe mij niet behoren tot degene die afgedwaald zijn. Wat hij eigenlijk wil zeggen, is jullie zijn afgedwaald. Want degene die een maan aanbidt, die van tijd tot tijd verdwijnt, die een schepsel is, is zeer zeker afgedwaald. Met andere woorden, jullie zijn afgedwaald. Jullie zijn afgeweken van het rechte pad, dat is wat hij wil zeggen. En hieruit kunnen wij ook opmaken, dat wanneer jij geleid wil worden... Dat jij een beroep moet doen op je Heer. Want hij zei: O Allah, doe mij niet behoren tot degene die afgedwaald zijn. Met andere woorden, zonder Allah zul je afgedwaald worden. O Allah, help mij om standvastig te blijven, zegt Ibrahim. En als een profeet dat vraagt, laat staan wij. En daarom toen Om anha werd gevraagd. over de smeekbeden die de profeet vrede zij met hem veelvoudig opnoemde. Als hij bij haar thuis was, want ze was natuurlijk zijn vrouw. Toen zij om Musalam radiallahu anha. de smeekbede die de profeet vrede zij met hem heel vaak opnoemde, was namelijk: O Allah, hij die de harten doet omslaan, verstevigt mijn hart op uw geloof. Met andere woorden, doe mijn hart niet omslaan. En maak mijn hart standvastig ten opzichte van het geloof. Dat waren de woorden van de profeet vrede zij met hem. De beste der schepselen. Wederom zeg ik, laat staan wij. Wij zouden eigenlijk. Als het kan, als het mogelijk is, iedere seconde van de dag moeten zeggen, o oh Allah, verstevig onze harten. Verstevig onze harten. Verstevig onze harten. Want zonder zijn hulp komen wij er niet, beste mensen. Dus Ibrahim alayhisselam, zoals ik zei, keek naar de maan, zei dat is mijn heer. Toen de maan verdween, zei hij vervolgens, o oh Allah, doe mij niet behoren tot degene die zijn afgedwaald. Daarna verscheen de zon. Toen zei hij, dat is mijn heer. Die is veel groter. Maar daarna toen de zon weer verdween, zei hij, Ibrahim dat waren eigenlijk zeg maar, zijn laatste woorden richting zijn volk, wat betreft dit onderwerp. Hij zei, ik blijf me vrij van datgene wat jullie aanbidden. Hij zei, ik aanbid enkel en alleen mijn Heer, degene die mij heeft geschapen. En ik krijg geen deelgenoten aan hem toe. Hij is de ware aanbedende. Logisch beste mensen. Nu heeft Ibrahim aan de hand van deze discussie, van deze dialoog, heeft hij laten zien... Dat al die andere schepselen die zij aanbidden, vals zijn. En er is maar één ware God. Namelijk degene die de zon heeft gemaakt. Degene die de maan heeft gemaakt. Degene die de planeet heeft gemaakt. Hij verdient het om aanbeden te worden, beste mensen. En daarin, dus in tawhid, in het realiseren van la ilaha illallah, is jullie genezing te vinden. Is jullie veiligheid te vinden. Is jullie leiding te vinden, beste mensen. En ik heb ook aan het einde een prachtige vers aangehouden. ...waarin Allah subhanahu wa ta'ala... ...en het is ook eigenlijk in het verlengde... ...van het verhaal van Ibrahim alayhi salam... ...want hij kreeg daarna nog een discussie met zijn volk hierover... ...en toen begonnen ze over degene die geleid is... ...maar dan geeft Allah subhanahu wa ta'ala aan het einde... ...antwoord op deze vraag, wie is geleid? Hij zei degene die geloofde... ...en hun geloof niet vermengen met onrecht... ...en met onrecht wordt hier gedoeld op shirk, op veel godendom. ...diegenen komen in aanmerking voor leiding en voor veiligheid... Beste mensen, als iemand, als iemand op een afstand leeft van het tewhid, hij zou kommer en kwel en ellende kennen in zijn leven. En in zijn graf, en als hij natuurlijk opgewekt wordt op de dag des oordes. Maar als iemand zich vastklampt aan la ilaha illallah, ongeacht wat er allemaal om hem heen gebeurt, degene die zich daaraan vastklampt, diegene komt in aanmerking voor leiding en veiligheid zoals Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot om ons. ...te doen, behoren tot degene... ...die kan met het tawhied naleven. Die het woord van... ...la ilaha illallah naleven. Degene die het woord... ...la ilaha illallah nakomen... ...in woorden en daden, beste mensen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... ...om ons in een staat van tawhied te laten doodgaan. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in een staat van tawhid weer op te wekken op de dag des oordes Om plaats te nemen naast de monotheïsten in het paradijs insha'Allah.